Uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Egyptische stad Suez is het dodental bij rellen tijdens de herdenking van de opstand tegen het bewind van ex-president Mubarak opgelopen naar zeven. Honderden mensen zijn gewond geraakt bij protesten verspreid over Egypte, zoals in Cairo en Alexandrië. Veel Egyptenaren vinden dat de moslimbroederschap te veel macht naar zich toe trekt en dat de revolutie die in 2011 begon te weinig heeft opgeleverd. In Ismailia is het hoofdkwartier van de moslimbroederschap in brand gestoken. President Mossi heeft tot kalmte opgeroepen. En het het geweld veroordeeld, de schilderijen die in oktober uit de kunsthal in Rotterdam zijn geroofd, zijn mogelijk verbrand. Dat blijkt uit telefoongesprekken die de Roemeense politie afgeluisterd heeft. Een van de verdachten zegt onder meer dat hij van de schilderijen af wilde en ze zou moeten verbranden. Het is niet duidelijk of dat ook is gebeurd. Voor de rechter ontkende de man dat hij het over de schilderijen uit de kunsthal had. Vast staat dat de werken van onder andere Matisse, Gauguin en Picasso zijn aangeboden aan een Roemeense zakenman. Maar die wilden ze niet hebben. Drie verdachten zijn in boekarest voorgeleid. De politie denkt dat er meer mensen bij de kunstroof betrokken waren. De Amerikaanse rechtbank heeft in hoger beroep de veroordeling van een lid van Al-Qaeda vernietigd. De Jemeniet zit een levenslange straf uit in Guantanamo Bay op Cuba. Hij maakte onder meer recruteringsvideo's voor Al-Qaeda... en nam het testament op van sommige zelfmoordenaars van 11 september 2001. Hij was eerder door een militair tribunaal... onder meer veroordeeld voor oorlogsmisdaden vanwege samenzwering... het materieel ondersteunen van terrorisme en het uitlokken van moord... In hoger beroep oordeelde de rechter dat dat toen volgens de wet nog geen oorlogsmisdaden waren. Het weer, vannacht vrij veel bewolking en op de meeste plaatsen matige vorst. Vanochtend vroeg in Zeeland mogelijk sneeuw. Overdag bewolkt en sneeuw, in het westen dooi en kans op regen of ijssel. In het oosten blijft het onder nul, maar morgen dooit het overal. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1.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 U bent weer bij woord. De hele nacht dwalen we door de afgelopen eeuw. We beginnen vannacht met Ronflonflon met Jacques Plafond. Voor velen een heerlijke tractatie, voor geen een goede reden... om ogenblikkelijk een andere zender op te zoeken. Niks mis met een beetje smaakgevoeligheid, zou ik willen zeggen. De laatste aflevering met Plafond zelf was op 9 januari 1991. Ofwel... 1804 februari 1986, ofwel 2110 april 1985, ofwel 2302 oktober 1984. En de allerlaatste aflevering was op 30 januari 1991. En dan aan u om uit te rekenen welke drie Ronfloflon-data daar dan weer bij passen. We hebben gekozen voor een compilatie van gesprekken met schrijvers, en we beginnen met een zeldzaam serieus gesprek met de oude dichter Bertus Aafjes, eerder uitgezonden in juli 1987. Wat nu Wie zullen we nu weer? Eens bellen? Oh ja, dat is een tomme, ja, Wie gaat Jacques Plafond nu weer eens bellen? Ik spreek met mevrouw Aafjes. Uh, goedemiddag, mevrouw Aafjes. U wil mijn man natuurlijk. Nou, wie zegt ja. dat? Nou, dat voel ik al aankomen. Dat voelt u aankomen, ja. maar hoe voelt u Hier dat komt, dan? U. Maar ik kan u toch niet uh, aanraken per telefoon? Maar u bedoelt voelen meer als geestelijk gedachtegoed? Ja, zo is dat. Ja. Hier komt hij aan, hoor. Hij zit er al. Daar. Daar. Vrouw Aafjes. Met Aafjes, met wie? Met Jacques Plafond van VPRO's radioprogramma Ronflonflon. In het ah. kader van het boekenfront uh, ben ik uh, reuze in mijn sas om jou aan de telefoon te hebben. Ja, fijn. En we hebben ook een poëzierubriek, maar die wordt verzorgd door Wilhelmina Kutje. Hey, kent u die? Nee, ik ken niemand van het uh, programma. Nee, je bent niet echt een radioluisteraar? U... Nee. Fijn, waar zullen we beginnen? Ja, dat moet u weten. Eh... Uh... 1914, 12 mei. Nou, ah was... ja, dat herinner ik me niet. Nee, nee. Maar ik ben geboren ook. Op... Ja. Goh, wat moeilijk om nu ineens zomaar... Uh, ik sta eigenlijk een beetje met mijn bek vol tanden, als ik het zo mag samenvatten. Want uh, ik had er namelijk niet op gerekend dat ik jou aan de telefoon zou krijgen... ...omdat het algemeen bekend is dat u daar niks voor voelt... ...om voor nou, televisie of radio. Je bent wel heel vroeger eens in Verhagen Cadabra. Geweest. Dat was een praatprogramma met Hans Verhagen. in de Singer Concertzaal Tuin. Daar heb je uitgebreid met. Dat herinner ik me, was u daar ook niet? En toen begon het te omweren. Ik heb ja. daar ook bij gezeten, ja. Ja, dat ja. was heel genoegelijk. Dat was heel genoegelijk. Ja, nou, dat wel was een nu. Een jaar geleden. Maar, uh, ja, en nu, nu komen wij elkaar weer tegen op de radio. op de vpro Radio. Ja. Uh, wat ik eigenlijk wou vragen. dat moet me toch van het hart. Uh, vindt u het niet vervelend dat u eigenlijk aan één stuk door wordt, ehm, um, uh, ver, uh, hoe zeg je dat nou? Nou, dat het altijd maar weer over die voetreis naar Rome gaat. Terwijl u van alles en nog wat heeft geschreven. Ik bedoel, over het Koningsgraf, daar, daar, daar... word je nooit over lastiggevallen of in den beginnen. Het rijmloze dichtwerk in den beginnen. Wat ik toch eigenlijk indrukwekkender vind dan die hele voetreis. Ja, ik ook. Jou ook? Ja, in den beginnen vind ik misschien wel het beste... Maar ik heb er verder niet zo'n sterk oordeel over. En het interesseert me eigenlijk ook niet meer zo. Maar, maar je dicht toch nog wel? Jawel, ik... Wat, nou... Maar wat moeten de mensen nu, nu kopen als ze zeggen van... Goh, ik wil wel weer wat van uh, Bertels Aafjes hebben. Wat, wat kunnen ze dan kopen? Nou, ik geloof dat er een stuk of 13, 14 titels in de boekhandel liggen. Maar... Ja, maar het laatste wat je wat, wat gepubliceerd is... Het ...doltocht van een Griekse held. Ah ja, ja, ik heb... Uh... En daarna ben ik het spoorbijster geraakt, eerlijk gezegd, meneer Aafjes. Nou, ik eerlijk gezegd ook. Ik ben... Ook? Ja. Ook. Wat tevens een mooie titel is natuurlijk, het spoorbijster. Ja, inderdaad. Maar Zou je niet eens aan de slag gaan, eigenlijk... ...om uw fans die overal zitten een beetje weer een hart onder de riem te steken... En dan bel ik u weer op en zeg, er is een nieuwe bundel uitgekomen van Bertus Aafjes. En die heet Het Spoorbeester. Ja, ja. Zou dat niet wat zijn? Zullen we dat afspreken? Of vind je me erg brutaal nu? Maar ik heb een naam op te houden, namelijk ja, daar, ja. daarin. Als ik Jacques Plafond. Luister nog naar. Ja, mag ik nu even? Wij luisteren nog naar het boekenfront en Jacques Plafond, dat ben ik dus. Praat met Bertus Aafjes. Hartelijk welkom in our show. Ja, dat moet ik even zeggen voor de continuïteit is dat. dat, ja, misschien... dat begrijp ik begrijp ja, het. Ja, ja. Dat dacht ik al. Nou ja, wat moet ik zeggen? Want ik ben nu echt het voorbijste. Ah, heb ik het toch verkeerd aangepakt. Ja. Nee, maar dat komt. Anneke rol zit hier en die zit maar. Je zit, zit altijd maar te zeggen dat ik dat verkeerd doe. Terwijl ik gewoon het heel spontaan zonder iets voor te bereiden. Ik, ik kreeg een ingeving. Ik dacht ineens. Dat kwam eerlijk gezegd ook door Nijmegen hoor. Ja. Da daardoor kwam ik op het idee. Ik zal het u eerlijk zijn, want vandaag. Uh, is, 5, is de tweede dag van de Vierdaagse uh, in ja. Nijmegen en toen dacht ik ineens aan de voetreis naar Rome. Ja, ja, die komt... Ja. Dat, dat... Die gedachtesprong is te verkleinen. Ja. ja. Ik zou het niet, maar, uh, niet gemerkt hebben. Je maar... zou daar niet aan meedoen? Nee, nee, dat dacht ik ook. Want dan gaat het meer om het wandelen en de voetreis naar Rome ging het niet om het wandelen. N maar ging het meer om naar Rome. Ja, En dan, wel, ja. dat je meer kan om... zien als je loopt. Ja. Ja. Ja. Inderdaad. Maar u vroeg eigenlijk of ik nog iets geschreven heb? Ja, na. Dus ik ben het spoorbijster, maar jij dus ook. Na doltocht van een Griekse held in 1965. Nou, er staan twee boeken op uitkomen. Ja, ze ik ook. Eén is mijn jeugdherinneringen heb ik geschreven uit. Uh, ja. Dat moet nog uitkomen. Dat moet nog uitkomen. Ach. En dat heet Mijn jeugdherinneringen. Nee, het heet niet Mijn jeugdherinneringen. Hoe heet het? In godsnaam. Ook een goede titel. Vooral met uw... Met u, uh, Sneeuw van Valier. ooit gedaan. Van hoe heet het in godsnaam vind ik dan een mooie titel wel. Wat? Hoe heet het in godsnaam vind ik ook een mooie ja. titel. De ene... Het is ook een mooie titel. Ja. U, u vist de ene mooie titel naar de andere draait. Maar Ja, in Maar in ieder geval komt... het heet Sneeuw van valleer Naar de, dat gedicht van Frans. Frans Ravion, die Energie, dat ik wou net zeggen. Waar is de sneeuw? Ja, precies. Oh, daar is dat dan onder. Goh, en wanneer komt dat uit en waar? Want nou, dan maak ik het meteen even... Nou, in augustus uitkomen, maar dan koop ik geen hond boeken. Dus het zal wel de maand erop wat zijn. Nee, maar honden kopen over het algemeen uh, geen boeken als ik zo een grapje even mag maken. Nee. <kliek> uh, er loopt hier trouwens geen kip uh, buiten ook, dus we kunnen rustig even... Dit om even... God, uh, fijn. Hoe, hoe ben je zo bij dat dichte gekomen? Als ik even helemaal terug mag gaan. Want je volgde eerst een priesteropleiding. En je ja. hebt archeologie, archeologie in Leuven ja. gestudeerd. En, en, en, en omdat je dat deed, ben je naar Rome gegaan. En toen ja. dacht je later, ik moet eens dus even daar nog weer eens gaan kijken. Zo is het gegaan. Ja, hoe kom je godsnaam te dicht? Dit is heel vreemd, want... Welk zinnig mens doet dat eigenlijk, hè? Ja, dat ja. was bij Wilhelmina Kutje hier. Uh, <laughs> die, die is trouwens nu uh, opgenomen in Velp. Ik had een broertje. Wilhelmina Kutje, die is bij er helemaal niet lekker van geworden. Maar dat die draagt gedichten van haar eigen grootmoeder voor. Ja? Wilhelmina, Wilhelmina Kutje, die is 1967. Van 1919, ik denk even goed rekening dat ik niks verkeerd zeg. Uh, maar die, die kleindochter, die probeert eigenlijk haar grootmoeder weer in de belangstelling te krijgen. Want nee. die is eigenlijk een miskende dichteres. En die heeft elke keer een rubriek bij ons. Maar dat je nu zegt, van, welk zinnig mens uh, dichter, er... moest ik even denken aan haar, maar dit terzijde. Is het geen zinnig mens? Jawel, nou ja. Hm. Nou, het is, het is, het is, eigenlijk is het een schat. En het is, ook, het is ook heel knap wat ze allemaal, maar ze, maar ze maken ook wel zelf een gedicht namelijk. Maar meestal draagt ze gedichten van haar. ik wou nu even met jou praten. Gaat u nou niet. Uh, er komt trouwens er komen de gedichten van haar worden in de gids gepubliceerd binnenkort. En een... Van haar. Ja. Uh, wat was de vraag? Eh, uh, ja. Eh. Um. <lacht> Ja, ik wou wel even zeggen dat u een beetje moet oppassen... dat uw kleinzoontje niet in de vijver loopt. Even terzijde. Ja. <coughs> ja. Goed. Ja. ja. Zeker. Uh, maar nog heel even dus. Het, uh, er is een groot gat gevallen, zeg maar... tussen doltocht van een Griekse held in 1965... en nu sneeuw van wel eer. Daartussendoor heb je niks geschreven. Jawel, heb ik een heleboel geschreven, maar dat moet nou, uitkomen. Dat moet nog uitkomen. Ja. Maar je hebt niet meer gepubliceerd na 1965... Is het al 1965? Dat was de doltocht van een Griekse uh, held. Ja, ach, het zijn meestal herdrukken dan die, die dan... Uh, het is zo gek. Oh, ja. Er komen ja. Al die nieuwe generaties die voor wie, wie oude boeken nieuw zijn. Ja, dat is waar. Maar wij kijken uit, luisteraars. Uh, Ik ben nog steeds in gesprek met Bettes Aafjes. Uh, zijn jeugdherinneringen komen uit in uh, de bundel getiteld Sneeuw. Van Welleer of een boek is het eigenlijk. En, uh, het is een boek. Bij welke uitgever? Dan... Meulhof. Meulenhof. Ach, dat is een goed adres. Ja. Dan wil ik nog één ding vragen, want ik moet dit helaas afronden. Uh, in de Schone Helena uit 1960. Uh, ja. Bedoel je dat letterlijk? Is, dat, is daar sprake van enig erotisch getinte toe? Nee, daarbij? Is, of is dat of is, is een dat een. Herberg in uh, een herberg in Mykene? In Griekenland en die heette La Belle Helene. De schone Helena. Jawel, Kachten maar Joep-bundel joe, joe heet in de schone Helena. Ja, omdat het ik in mm -hmm. die herberg, dus in, in de schone Helena. Ah, in in de herberg, de schone Helena, het lang. Ja. ja, het is toch Helena. een beetje verwarrend. Niet in het vrouwmens. Ja. Ben je ook in, uh, naar Amerika geweest, getuige uw boek uit 1956... herdrukt in 1962, Jawel, ik ga broer. naar Amerika... en toen jou is jouw broer daar blijven hangen? Zo is, moet ik. Nee, moet die dat? was al veel leren vertrokken, na oh. de oorlog. Oh. Maar ik vond het wel erg boeiend, Amerika, en New York in het bijzonder. Wat, wat, wat voert hij daar uit, als ik het zo... Uh, wat mag? Of, of, of, wat, of hij daar uitvoert? Ja. Dus, uh, hij voert er niks uit, bij mijn weten. Oh, nee. Hij heeft er wel wat uitgevoerd, maar wat... Uh, wat? Iets van de, de Greyhound-bus of zo. Oh. Ja, die van worden de, nu opgeheven, De, de reizen. Ja. Die worden opgeheven, de Greyhound is te duur. Is, is, is die opgeheven? Die worden opgeheven, ja. Dus niet meer rendabel. Ach. De beroemde Greyhound-bussen. Ja. Dat is voor mij dan een hele interessante informatie. Niet dat ik er nog wat aan zal hebben, want ik denk niet dat ik nog ooit in die Greyhound-bus zit. Dat maar, moet natuurlijk snel zijn, want ja, die bussen worden opgeheven. Dat moet natuurlijk snel zijn, hè? Eh... Um, ik heb er nooit zo over gelet. Nee. Ik ben niet zo erg... Ik ben niet iemand die zo erg let op zijn eigen werk. Kijk, lief, het lees liever het werk van anderen. Wat, wat lees je dan bijvoorbeeld? <laughs> bijvoorbeeld gisteravond Annemarie van Felix Simmel. Zei ik echt bijvoorbeeld? Huh? Ik, ik dacht toch echt dat ik bijvoorbeeld zei. Omdat je mij dat zo inpepert, zo'n beetje, zo'n napaar bijvoorbeeld. Ik zei echt bijvoorbeeld, hoor. Maar dat kan misschien door die, al die... Door de ether, ethermisvorming. Ik zei bijvoorbeeld. Ik dacht dat ik spots spotsgewijs bij nabouwde en bijvoorbeeld zei. Maar dat is niet zo. Nee, nee, niet de bedoeling. altijd. Maar wat lees je nou bijvoorbeeld? En Nou zeg ik het wel. Had ik lees? Ja, bijvoorbeeld. Nou, gist, gisteren las ik... Uh, ik Annemarie van Felix Zimmermans. Het oh. is een heel mooi boek, maar niemand leest het meer, denk ik. Nee, ik, ik heb wel veel Felix Timmermans gelezen, maar dat nou uitgerekend niet. Dat is een prachtig boek. Ja. En, en Paul van Ostaaien? Ja. Wat vindt u daarvan? Een prachtig dichter. Huh? Ja, hè? Een groot dichter. Hm. We hebben hier ook een rubriek, de platenkeuze van Paul van Ostaaien. De wat? De, platen, oh. de platenkeuze. Wat Paul van Ostaaien... Zou gekozen hebben. Dus had. nu gekozen zou hebben, ja. Ja, ja. ja. nou dat zou dat zeer expressionistisch geweest zijn. Hm. Fijn, we moeten dit gesprek uh, afronden. En uh, hartelijk dank voor dit interessante gesprek. Ik vind dat wij luisteraars toch veel wijzer zijn geworden omtrent doen en laten van Bertus Aafjes, een van onze grootste dichters. Fijn. Hartelijk dank voor dit gesprek. Hartelijke dag. Dag. Nee, Aafjes. En doet u ook de groeten aan uw vrouw, die zo fijn de telefoon opnam. Ja. Dag. Wat een bijzondere radio, hè? Dit was Jacques Plafond in gesprek met Bertes Aafjes in 1987. En dit was een relatief rustig begin van wat een pittig uurtje beloofd te worden. En voor veel luisteraars een heerlijke herinnering aan bijzondere tijden... met Wim T. Schippers, alias Jacques Plafond. In het nu volgend fragment is hij in gesprek met Harry Moelisch... die lekker zichzelf is en Plafond trakteert op levenswijsheden. Maar nu even wat anders, want ik moet iets... Van het boekenfront. Waar, is mijn bo waar zijn mijn boterhallen? Van het boekenfront. Van het boekenfront. Juist, luister. Uit. Van het boekenfront. Van het boekenfront. Een boekenrubriek van Jacques Plafond. Of van het boekenfront. Een boekenrubriek van Jacques Plafond. En ja, ja, deze keer gepresenteerd uh, met volle Die zullen we nu weer. Jacques Plafond ja. nu weer eens bellen. Even kijken wie zou ik nou eens bellen. Hallo? Ja? Met uh, Jacques Plafond. Hoe maakt u het? Hoe ik het maak? Nou, ik, ik, heb, ik zit even met volle mond, heb ik al aan de luisteraars uitgelegd. Maar ik heb u aan de telefoon nu. Ja. Uh, Har Harry Moulish? Zeker. Ja, neem ik ja. <coughs> Tot vernoei. Ja. Eh, uh, nou, kijk. Eh... <laughs> uh, uh. Nou, eet nou maar rustig je mond weg. Ja? Ja. ja. Nou, dat hoef ik me toch niet door jou te laten zeggen. Was wel. Het toch al van plan, hoor. Okay. Bedoel, als we zo gaan beginnen, dan... Ja, uh... nee, doe maar. we wel? Of kan... Nee, Anneke zegt niet tegen mij dat ik dat zo niet kan doen. Jawel. Jawel, hè? Ja. Fijn. Hoor je dat, Anneke? Jou uh, bent rechtstreeks in de uitzending. En moet ik hier even bij zeggen. En wij gaan het vanmiddag hebben. En ik spreek ook tegelijk tegen jou en tegen de luisteraars. Is dat ook uh, alright? Dat eigenlijk, ja. dit, ik eigenlijk dat Jou eigenlijk praat met de luisteraars... en dan ben ik, Jacques Blafon eigenlijk een soort doorgeefluik. Een pratend doorgeefluik met daarbij ook nog een boterhammetje erbij. Ik ben blij dat u het zo uitlegt dat ik het ook begrijp. Nou! Nu kom ik meteen, laat ik maar even doordraven meteen. Vind, vindt u niet? Ja, ja, met de deur de, in huis vallen. Want Jou hebt een nieuw boekje, het, het licht doen uitschijnen. Uh, nee, dat is niet, dat is echt fout. Hè? Ik begrijp het toch, ik begrijp het toch. Toch, ja. En dat kan natuurlijk best wat publiciteit gebruiken, lijkt mij, zo. Ja. Want, uh, is het eigenlijk zo voor jou als schrijver... want u hebt vele malen uh, uitleidingen gedaan... over de, de belangrijkheid van het schrijverschap... en daaraan vastknopend zou ik willen vragen... wat is schrijverschap nu toch precies? Um, uh, een, een schrijver is iemand... Nee, schrijverschap. Het schrijverschap is een gesteldheid... die... Noodzakelijk is voor de schrijver. Ja, schrijf dit op hoor. Ja, ja, noteer het <güls> maar. Hè. Die noodzakelijk is voor de schrijver omdat dat zijn manier is om, om ervaringen op te doen. Ja. Nou. Goed, laten we daar maar even bij houden dan. Ja. Um, de pupil. Ja. Um, <sleuken> het uh, is niet dik. Nee, het is, een, het is een novelle. Een, een klassieke novelle. Het heeft veel, Het heeft de lengte van die novelles plegen te hebben. En het is autobiografisch? Uh, uh, uh, nee. Uh, nou kijk, het is iemand die gemodelleerd is naar ik, zoals ik was toen ik 18 was. Maar wat die jongen overkomt. De, de, de ja. gebeurtenissen. Ja, nee, dat, is, uh, dat is niet autobiografisch. Dat is verzonnen. Maar de manier waarop hij ze ondergaat, die is zoals ik ze zou hebben ondergaan als ze... Waren... Ja, maar neem nou, nou, nou zo'n Arnold zie hier in de Volkskrant van 6 Maart. Ja? Eh, uh, even kijken hoor. Bijvoorbeeld als hij zonder blikken of blozen heeft over mijn verbazend aantrekkelijke lichaam. Is, is dat autobiografisch? Vind je? Ja, ja, luister, de, mijn en ik in die zin, dat is nee. de, de ik van... maar ik wil er nou eens even duidelijkheid over hebben. Ja. Ja, wat, wat, wat, is, wat is nu de vraag dus? Precies. Precies. Er is iemand van 60 ja. jaar. Heel goed. goed. Ja, 60. Ja. Die schrijft dat boek. Die noemt zich nergens Harry Monish. En uh, er zijn veel boeken in wat de X-Werf geschreven. Het staat nergens. Dat, dat nee. Dat is mogelijk. Ja. Maar ik zeg je. De hele uh, mentaliteit is wel die ik had toen ik 18 was. kan er een raam over Nee, ik. Uh, ja. Goed. En Villa op Capri ook, hè? Daarbij. Madame Sacerat lees ik hier zo even. Die heeft een roze laten volgooien. Ja. En. Eh, raison d'être. Ja. ja. Het is wat, hè? Ja. Kijk, je hebt daar vaak begrepen, dat boek, hè? Ja. Ja. Uh, nee, kijk, nu kom ik op een ander punt. Uh, ik zal je even een jingle laten horen. Ja. Want een radioprogramma. Mama est. Mama est. We wat geruchten en u doet de rest. Heeft u het ook gehoord en zou het echt zo zijn? Hoort en zegt het voort, want rollen is zo fijn. Fama Est, Fama Est. En hebt u niks te duchten, wel wij doen ons best. Niet waar te maken beschuldigingen aan adressen, uit hun context gelichte uitspraken, aantijgingen, verdichtsels en sprongen in bressen. Fama Est, Fama Est, Fama Est, Fama Est dat je zegt, dat kan je niet maken. Kijk, en in het kader van onze rubriek Fama Est... Uh, zou ik graag het volgende gerucht willen verspreiden. Meneer Moelers, als u daar nog bent. Ja, ik. Ja. Kan, ja. Uh, you wint de Ako-prijs. Oh, dat, dat ga je niet verspreiden. Oh, ja. Nou, maar uh, weet u daar iets van? Is dat u bekend? Dat, dat, en, en... dat kijk, ik hem win? Kijk, want... Uh, uh, uh, van Mierlo... Van de herenclub, die is voorzitter van de Aco. En u weet natuurlijk wel wat ik met herenclub bedoel. Ja, dat is een clubje vrienden. Hij hoort dat mijn vrienden, maar dat zal eerder tegen me werken dan voor me werken, vrees ik. Ja, maar ja? is het niet wat onredelijk dat zoiets dan tegen u. Jou zou werken en dat hij daarom zegt... het moet dan maar eens een keer voor mij werken. Omdat men toch altijd weer denkt, het gaat uh, tegen mij werken. Ja, dat, nou ja, onredelijk. dat is uh, maar... een heel dialectische uh, bepaal. Hoe, hoe kan dat dan ook duidelijk worden? Kijk, als, als Jouw het niet krijgt... Jouw het wel misschien komt in aanmerking ervoor... maar dan zal men zeggen... Uh, luister, Van Milo is voorzitter, is een goede vriend van Jouw... en daarom uh, uh, uh, spelen ze elkaar het balletje toe. De dat aankoopprijs van 50.000. Nee, nee, een andere overweging kan misschien weer zijn... dat je ongeveer een ton per week verdient met jouw boekjes. Nee, nee, nee. Nee, het Ach, is, is het kader van Fama Est. Maar het komt er dus op neer... Dat, dat, dat ze maar dat is eigenlijk oneind. Nou, ik waar even nee. een blikje, nou was ik al in oh. Het komt er dus op neer dat als ik hem wel krijg... Ja? zullen ze zeggen, zie ja, hij heeft hem gekregen. Ondanks het feit dat er vrienden van hem in de jury zitten. En als ik hem niet krijg, zullen ze zeggen dat komt door dat er vrienden van hem in de jury zitten. Dus ik ben eigenlijk in alle gevallen geëxcuseerd. Dus er kan eigenlijk niks gebeuren. Behalve dat ik in het ene geval wel het geld krijg... en in het andere geval niet. Vindt u dat een boek eigenlijk alleen maar bestaat... omdat het gelezen wordt? En hoe meer ja. het gelezen wordt, hoe meer het bestaat? Ja, dat kun je heel goed zeggen. Ja, want anders gaat het in je bloedsomloop zitten... en dan word je vergiftigd en dan ga je dood. Ah, wat een prachtige uitspraak allemaal. Dat zijn metaforen. Die schud je zomaar even uit de mouw. Ja, maar daarvoor bel je me toch. Oh, dat is waar ja. Ja. <laughs> En huppla, het volgende programma-onderdeel startte toen alweer. Dat was Jacques Plafond in gesprek met Harry Moelisch. Eerder uitgezonden in maart 1987. U luistert naar Woord bij de VPRO op Radio 1. En in dit uur passeren diverse schrijvers de revue... die in Ronflonflon met Jacques Plafond te beluisteren zijn geweest. In het nu volgend fragment trapt Plafond Harry op het boekenbal. Dat was in 1985. U hoort onder andere Remco Kampert, Mensje van Keulen en Bert Schierbeek. de gelegenheid van het gouden boekenbal van 1985 sprak Ronflonflon Jacques Plafond al daar in carré Dat een klopt. stuk of wat schrijvers voor u aan en vroeg hen zo langs de neusweg Let maar eens even op of het ander <totstuk> Maar wat voor wat uh, heb je heb je nog andere boeken na somberman in bewerking op dit ogenblik wat kunnen we hierna verwachten na dit overweldigende succes is dat nog de toppen jawel jawel dat is de toppen. wat dan toppe. hierna komt het het werkje is verdriet en uh, Bezers uh, ellende en uh, het hoe, het waarhuis van, opnieuw, maar... hoe het waarhuis opnieuw wordt opgericht. Je gaat ermee door dat, met die cyclus. Uh, er komt een hele economisch uh, gezien, hoor. komt een hele nieuwe toestand in Nederland. Waardoor het uh, waarhuis uh, opnieuw en iedereen weer werk vindt. En ach god, meneer Plafond, als u wist. Als ja, dat wist, wat wist ik. Als ik wist. Als u wist, dan zou u geweten hebben. Ja. Wat nou, ik weet. Dank u wel. Remco Kampert. Ja, meneer Plafond. Mensje van Keulen! Uh, wat loop je hier nou rond te hangen, hoe is het met je nieuwe boek eigenlijk wat maar niet komt? Is er, uh, is er nou een nieuwe titel of hoe zit ja dat hoor, eigenlijk? Ja er is een nieuwe titel en ik moet ook weer Moet je dan nou een beetje maken. lopen te ja, Natuurlijk, Al die mensen hier zijn die zouden eigenlijk moeten werken. Uh, maar? Maar het is het door de weekse dag dus mogelijk een keertje uit. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik hier inspiratie opdoe bij de Sky Masters. Oh, dat, maar het weet je nog, oh, ik heb het nog niet eens gehoord, ik moet even kijken. Dat, dus natuurlijk. Yes. Nee, maar zeg even hoe heet je nieuwe boek? En wanneer komt dat? Mijn nieuwe boek komt in Daarvoor ben ik uit. hier. En uh, dat is een kinderboek. Is dat waar? Ja, dat is een kinderboek. Stel op. Uh. En het heeft daar de hoofdpersoon. En het is dus een kleine hoofdpersoon, een kleine held. En uh, dat jongens heet Tommy Station. Dus daar heet het naar. Het rijnt een beetje per fonnie. Ja. En wanneer komt het uit? Uh, voor de Kinderboekenweek. Maar dat is, dit is toch de Kinderboekenweek? Oh, was gaat waar? nu toch open? Nou, het lijkt er misschien Want ik wel. zag hier zeker zijn elleboog optreden. Oh, ik dacht dit de opening ben, van de kinderprogramm. Ik ben nog was, maar net binnen, maar.. maar dankjewel. Dankjewel. Dankjewel, uh, mensen van Keulen. Dankjewel. Bert Schierbeek. Ja. Uh, Jacques Plafond Ron Vlon. Uh, mag ik u wat vragen stellen? Jou, wat vragen stellen? Korte. Ja, want uh, ik ben hier namelijk, niet voor mijn lol, Nee dat is maar meer om te weten te komen. Uh, wat primeurtjes. Primeurtjes. Ik wil graag weten, en daarom loop ik hier wat cijfers, lastig te vallen, uh, nieuwe titels. Ik wil nieuwe titels hebben. Ik wil weten welk nieuwe boek er van jou op stapel staat, Bert Schierbeek. Oh ja, dat is de... Uh, nou, vertel op. Uh, Dat heet uh, Romplomplom 1 op 7. Nee. Dat komt uit over uh, anderhalf jaar. Anderhalf jaar? Ja, anderhalf jaar. Ja. Dus daar heb je eigenlijk nog niks aan. Maar heb je al een titel? Ja, ik zeg toch Romplomplom 1 op 7. Ik geloof er niks van. Ja, dat ligt aan jou. Ik ga je het geloof er niet bijgeven. Je bent dronken, Bert. Waarom vind je het feest? Uh, nou, ik wil niet zeggen kut, want ik vind kut eigenlijk veel te aard... mooier. Ja. Ja, ik wil toch nog een keer een poster van je maken als tuinman. Weet je wel? Ben ik heel goed in. Met zo'n ja, Zo'n overheid of een pilo. Ik ben broek. ook goed in het mest keren. En dan met zo'n Ja. Ik ben ook goed in het mest keren. Weet je hè? Ja? Ja, heel graag. Iedere keer even om het boomtje oh, je wel. kom je aan al die mest? Ja, kijk, van mijn buurman, maar die scheidt veel. Hij oh. heeft wel veel koeien bedoel. Nou. Dat, die jongens die hebben U, dat niet. De van Bert Schierbeek scheidt veel. Ja, mijn, mag zijn koeien voornamelijk. hè nee kwoten. Zijn kwoten. Mag ik dat kwoten? Oh ja, mag je kwoten? Ik deze deze niet lekker. gaan <laughs> we nagaan, naar al die mest. <laughs> 10%! Nico Scheepmaker. Uh, ik wil jou iets vragen. Er is huh? van jou pas een uh, van jou moet ik zeggen. Pas je een titel. Jacques, Jacques Lafond, hè? Ja, dat kan je toch wel zien? Ja, natuurlijk. Dat is dan weer voor onzin. Mm -hmm. Ik begint meteen alweer verkeerd. Nee, ik hoor je toch alleen maar, alweer, dus ik weet ja, het wel. Dat hoor je vraag. alleen maar. Maar intrigerende titel, ach vader. Toe drinkt niet meer. Of is het toe, vader, ach, drinkt niet meer. Of is... ach, vader, ach, drinkt niet meer. Of toe, vader. Want dat weet ik niet. Het dat zou is... ik even weten. Ach, vader, drinkt niet meer. Dat toe is verkeerd. Dat is absoluut. Hoe kom vast. ik daar dan bij? Dat is uh, je fantasie die uh, je parten speelt. Ja? Ja, absoluut. Maar het was ook lelijk, hè, dat toe erbij. Toe was niet... Uh... Ja, dan hang maar over op. Nico Scheepmaker, ik ben er niet veel wijzer van geworden. Moet je niet zeggen, ik wel. Mm. wel. Ik heb jou nog wat beter leren kennen. Godverdomme, helemaal geen schrijvers. Okay. En Romein Meijer. Ja. Yeah. Uh, Jazzkenner. Ja, yeah, ook wel, ja. Yeah. Schrijver, en wat nog meer? Uh, mens. Mens? Mens. Ja, dat ja. had ik al, Dat uh, had ik al. Docent, docent Engels, aan en de universiteit van Amsterdam. <laughs> ja. ja. Maar, uh, ik wil graag weten, de titel van het uh, volgende boek, en of dat al af is. worden uh, dat uh, verzamelde uh, krantenknipsels? Nou, die, die kans bestaat er wel, ja, dat die uh, jazzartikelen verzameld worden tot een boek. Maar, uh, en dat, dat, dat zijn niet allemaal krantenknipsels hoor, dat, is, uh, dat zijn krantenknipsels die aan zichzelf ontstegen. Ik wil nog even weten, ja. en naast die, die, uh, dat uh, boek over jazz... Ja, dat, dat is er nog niet. Dit is een he? grote rage op het ogenblik weer, jazz, hè? Er zijn ja, kids van 15 die met plezier naar Monk luisteren. Ja, en ja, dat, dat uh, ik moet zeggen dat ik dat een enorm uh, plezier vind dat dat weer teruggekomen is, jazz. Dat, dat uh, pop weer aan het verdrijven is of verdreven nou, heeft. Nou, weet ik niet, of dat zo is. Maar er is nou, gewoon belangstelling maar, maar, voor uh, uh, meer muziek dan uitsluitend, uh, die, pardon, vind ik wel. Rustig. Er zijn een heleboel jonge jongens die muziek maken en die liever li jazz. Uh, Breid dat ding okay. nog? Of, uh, yeah. Ja, maar ik uh, geen Er zijn een, een heleboel jonge jongens die liever jazz spelen dan pop op het ogenblik. En dat zijn jongens van 15, 16 die de moeite nemen om jazz te studeren, wat veel en veel moeilijker is dan pop. Het is heel ingewikkeld. Maar verder gaat alles goed? Ja, het gaat. Met mij gaat het helemaal goed. Dan wil ik nu en, nog even en, weten wat dan. De... Oh, no, no, yes, ik heb een ik heb een Zal Henk Romein, Meijer dit bedoelen? Het gouden boek boekenbal, het gouden boek boekenbal. Ja, ik ben Jacques Plafond van VPRO's radioprogramma Rol Lolf Rustig, ik ben even met Herman Wicholdwold in gesprek. Dat zie je toch wel. Weet wel eens weten wat we voor Ik wil graag weten wat heeft jou hier te zoeken op het boekenbal in Carré. Ik heb hier absoluut uit, geheel niets te zoeken. Maar waarom dan toch hier aanwezig? Nou, omdat het mee misschien gezellig kan zijn. Hè? Dus, maar uh... niet omdat, omdat jou in het geheim met een boek bezig bent. Nee, waardoor je nu misschien wat uitgevers. Nee, en... nee, nee, nee. nee hoor. Maar jou heeft wel eens een boek geschreven. Ik heb wel eens een boek geschreven. Hoe heet dat ook weer? Ja, maar ik heb nooit een roman geschreven, dus uh, dat is uh, voor dit uh, niet zo verschrikkelijk belangrijk. Hier hoor je nou, romans valt toch nog te vrezen dat er ooit een roman uitkomt? Ik denk dat van dat de niet te vrezen valt. Nee. nee. En als die zou komen, hoe zou die dan heten? Daar nee. heb ik... Daar ik ik daar... blijf aantrekken, want ik geloof er namelijk nou niks van. Volgens nee, ja. mij ben je aan het broeden op een boek. Ja, je, je, je roept maar wat. Maar nee, je roept eh, helemaal Ars... niet maar wat, dat laat ik me ook maar niet zeggen. Ik Ar heb ik roept... gewoon wat op, dat is niet roepen. Nee, je roept wel wat. Voor, uh, ik heb je gezegd... Dat ik ja. niet van plan om een ja. boek te schrijven, dat zei oh, nee, van volgens vader. neem alles terug. even. Ja, die nee, dat, dat komt. Uh, nou, dat ga ik ook allemaal niet vertellen. Maar geen boek, dus. Nee, nee. Oh. God zij dank. Nee, gelukkig niet. Merci, Herman Wittpold. Ah, okay. Theo Kapel. Ja, dat klopt. Theo de Kapel, ik ben. De ik ben... En het bleef nog lang gezellig op dat boekenbal in 1985. Inmiddels zijn we alweer een heleboel ballen verder. Traditioneel wordt dat bal georganiseerd voorafgaand aan de Boekenweek, maar ik geloof dat gezien het uitnodigingenbeleid al daar ook al schaduwballen of ballen der geweigerden georganiseerd worden. Vrijdag 15 maart van dit jaar is het weer zover. En zou Adriaan van Dis op de genodigde lijst staan? In 1987 was een hele andere vraag van belang. Toen wilde het plafond van Adriaan van Dis... Dit dus weten waarom ben je nooit meer op de televisie? Ik moet dwalen. zoals gezongen in de versie moet ik eigenlijk zeggen van Kinderkooi Jacob, Hamme omleiding van helemaal Broekhuizen maar als het goed is heb het nu Adriaan van Dis aan de telefoon. Uh, die, die zit ergens in Gent-Gant. Ik weet ook niet waarom, maar ik wil eigenlijk aan Adriaan van Dis eens gaan vragen. Die zullen we nu weer die zullen we bellen. Sterker nog! Wie heb ik aan de telefoon? Ik heb eraan afgeklapt. Adriaan van Dis. Wie gaat Jacques Plafond nu weer eens bellen? Rechtstreeks uit Gent-Gant. En uh, ik, ik wil eigenlijk vragen. Uh, hallo? Hallo? Hallo? Met wie? drie koningen toegewenst. Fijn! Uh, drie koningen? Ja. Uh, uh, is dat voor of na achter heilige zielen? Zielen, heilige aller... Of, of was het ook weer met uh, mist? Dat nee. Dat is de laatste dag dat je je kerstboom mag weggooien. Oh, maar ik heb helemaal geen kerstboom gehad. Oh. Dus ik ben oh. een beetje eenzaam op het ogenblik. Ik ook, daarom is het bij mij zo groen thuis. Ik heb ah. Die bomen. Ah. En zit er een piek op? Want een kerstboom is... Uh, zonder piek is als een... als een uh, kapitein... Uh, uh, is, is als een, een, een schip zonder zeilboot, zonder Griek... als een kapitein zonder hut en als een hoer zonder... Kut. Maar, wat? Oh, oh ja. Uh, fijn, uh, aan de telefoon Adriaan van Dis. En uh, uh, heb je enig idee waarom ik jou bel? Ik namelijk ook niet helemaal, maar dat, was, dat stond in verband met... Ja, ik weet het alweer. Uh, is er eigenlijk wat op de Talve, T-TV. Ik, ik ben iets, iets verward. Neem, neem je mij niet kwalijk. Maar ik wil toch graag even toe de point komen. Waarom uh, ben je nooit meer op de televisie eigenlijk? Want dat was de vraag en daarom ook. Maar ik weet het eigenlijk ook wel een beetje. Ik daarom was China. Heb... Ja, precies. Want daarom draaiden wij ook kinderkoor Jacob Hamel. kmoet moet dwalen. En uh, vandaar is het maar een kleine stap naar Adriaan van Dis. Die moest dwalen en wel van Elseviers magazine. Moest hij dwalen en in China. Hoe, hoe, hoe, hoe? Uh, waarom China? Ja, ik mocht Zuid-Afrika niet in. Na tien keer voor een visumbedelen kreeg ik erin. en Toen werd het na een week weer ingetrokken. Ja, want het schijnt er een beetje te rommelen, hè, in Zuid-Afrika? Ja. Heb ik al zo van uh, gelezen. En ja. moest ik naar een andere plek die ver weg was. Ja. En wel... het was China. En het was even erg als Zuid-Afrika. Maar, maar haak je daar niet in op een enorm afgezaagde trend om weer China te doen? De ja, ja is ook zo. Ik zo ik hebben bol gestaan. Ik meen dat zelfs niemand minder dan Remco Kamper daar een, een snierende kolom aangeweid heeft. Die begon met uh, China, land van tegenstellingen. En, maar waarom dan toch weer gekozen voor China? Ja, uh, ja dat was... Dat hadden een, een duidelijk antwoord. Dus ik ben toch maar gegaan. Maar ik ben meteen helemaal naar het westen gegaan. Waar uh, dus eigenlijk geen Chinezen meer wonen. Want in het oosten van China wonen ook veel te veel Chinezen. ze zijn met 1 miljard. Dus ik ben naar de Russische grens gegaan... waar het, de Oeigoeren, de Oezbeken, de Kozakken... Uh, en allerhande minderheden die altijd nog met meer zijn... dan wij Nederlanders met elkaar. En uh, daar was het eigenlijk wel aardig. China, een land van minderheden. Ja, dat kan je wel Sorry? zeggen. Ja. ja. ja. Maar uh, kom je nog op de tv? of is dat, uh, Ja, ik ben geruchten dat ik uh, eind januari weer verschijn. Eerst met het... Uh, hoe heet zoiets ook alweer? Een filmfestival. Aha, daar gaat allerlei, ons, onze Jaap Knasterhuis. dat derde en vierde wereldlanden. Ja, als we nou door we elkaar gaan praten. En dan uh, begin ik uh, zo'n beetje de 20ste of 21ste februari weer met uh, van Dissen. Dat heet dan. Dat in de Dat mag niet meer, dat muziekje. Nee, dat oh. nu, nu doen we iets anders. Uh, Philip Glass, iets moderns of zo. Dat is helemaal niet moderne, dat is ontzettend afgezaagd. Philip Glass. Ja, daarom, ja. Iets, ja. Iets, zo'n beetje zoiets wat je kan nafluiten weer. Nu heb ik ook uh, gehoord uh, dat je programma gaat toespitsen op literatuur. Nee, dat is, uh, dat is een gerucht. Nee, hoor. Het gaat gewoon uh, om mensen die <tie> iets te vertellen hebben... en al wil het toeval dat nou, de meeste mensen die wat te vertellen hebben... ook wat geschreven hebben. Dus het kan wel eens voorkomen dat ze een boek hebben uh, gemaakt... maar daar zal ik het eigenlijk nauwelijks over hebben. Ja, gaan we even terug van de televisie weer naar China. Ja, dat is een logische stap. ja. Vraagt u maar? Ja, nee, ik had eigenlijk liever dat u zelf iets zei daarover. Want... Oh, over China? Ja. Bedoel... Nou, daar wordt ook heel veel gelezen. Ja, katoen ook, katoen, boven, rijst, rijst, rijst, olie, wat eh, mandarijntjes. Wat komt er allemaal vandaan aan producten? Waar leeft men van? Ja, zeker. Want voordat eh, de batavieren bij Lobit de Rijn eh, afzakten in bomstammen... toen vullen ze aan... Toen ja. uh, hadden de Chinezen al de boekdruk... Toen praat, hadden het precies, ja. ja. Uh, precies. Ik merk dat je toch heel wat hebt opgestoken van ik die reis. Dat dat ook heel, heel, heel... Met en uh, was Spoor op. een beetje tevreden over... Want dit is toch een beetje een mufmagazijn, uh, als ik het zo mag samenvatten, het 114. Ja, ben je ja, eigenlijk wel op uw plaats? Of heb je gewoon gedacht, volg Spoor terug? Ja, nou, ik volg Spoor niet terug, ik volg uh, Spoor... Dus ik doe hier ik op geef, de hoofdredacteur geef, dan dan van Else Villa. A, spoor. Dat zijn Nederlandse politieke hoorden. Want toen het Oude Handelsblad en het NRC samen gingen, ja, toen zijn ja. neus daarvoor op. ...haalde zijn neus daarvoor op, was niks, was een rechtse bedoeling, was het ook... Nou, maar ik heb het niet even over links, links of rechts, het gaat om... Uh, het precies hetzelfde met Ja, Elton. nee, luisteren is ook de een kunst. Het een fatsoenlijk uh, keurig blad worden, geloof mij. Over vijf jaar staan ze allemaal... Ja, maar luister nou eens, met bijdrage van Emmy van Overheem en, ja, en ja. Rex Brico, ja. neem me nou toch niet kwalijk. Ja. Ja, ja, hoe kan een zich, zichzelf serieus nemend uh, uh, auteur, want je bent in eerste plaats auteur. Ja, Is, het is het dat? eigenlijk... Ik, ik, dat we daar maar even toespitsen, want ik geloof dat dit gesprek een beetje anders onverkwikkelijk gaat worden. Sorry, meneer Van Dis, ja, ik moet dit afronden. Ik zou graag nog uren met u hebben kunnen praten ja, over Gent ghent of... over China, over Elswiers Weekblad en over IA Diepenhorst. Maar er is, het is tenslotte een muziekprogramma. En uh, hartelijk dank voor uw uh, bijdrage aan. Ronflonflon En uh, ik heb speciaal met jou gebeld om, om, de, om, om een beetje een culturele touch aan te geven. En wij moeten nu weer nodig een rock'n'roll plaatje draaien met jou wel welnemen. Mag ik dan nu uh, ophangen? Of... Hangt ja, maar op. Oh, nou, daar gaat hij hoor. Moet ik ook ophangen? Ja, zullen we het gelijk doen dan weer? Ja. 1, 2. De heren hadden een perfecte timing. Zoals eerder gezegd, Ron Flonflon met Jacques Plafond. Voor velen fantastische radio. Voor anderen was het een reden om het toestel uit te zetten. Ik zou zeggen, blijf er gewoon even bij, want er is meer. U hoorde hier Jacques Plafond in gesprek met Adriaan van Dis. En in het volgende fragment is hij in gesprek met Remco Kampert... onder meer over zijn boek Tot Zoens. Het is 2 april 1986. Jacques Plafond, nu weer eens bellen. Kompert. Remco? Ja. Remco Kamp. Nou, Dus wie zullen we nu weer eens bellen? Dat blijkt Remco Kampert te zijn. Van het Boekenfront. En tevens in het kader van het, van het, boekenfront. het, boekenfront. Van het boekenfront. Van het Boekenfront. Want uh, Remco van het boekenfront. Kampert is natuurlijk niet zomaar iemand. Remco Kampert is de schrijver en wel. Een boek uh, ga ik van Jacques Plafond. Nu voor u of, bespreken... Boek ja. Een boekenrubriek van Jacques Plafond. Dankjewel, Anneke. Uh. Ja, goed zo. Anneke, hey, Remco. Ja? Wat is funny part? Ja, maar, wat heeft u, meneer Plafond? Hè? Huh? Wat, wat, wat zei je? Nou, ik wa, moest nog beginnen. Even. Oh, ja. Maar ik had even tegen Anneke. Oh, Anneke. Ja. ja. Die, die is niet hier. Die is hier. Die, nou, ze is nu even... Wil oh, je precies weten waar ze nu naartoe is? Zullen we ja. daar even over hebben? Ja, dat is wel gezellig, Meteen, meteen maar weer humor ja, uh, gaan beetje, bedrijven. Uh, ja, wordt het en dat top, is toch al niet jouw sterkste kant. Al staat nee. wel op het flapje van de laatste uitgave... wordt het tegendeel beweerd. Als Remco Rambut een lichtvoetige schrijver is... Licht... Als ik dat is. Ja, wat, wat mij, hoe, hoe is het nou toch mogelijk? Want een productie, het ene boek is nog niet... Ik, ik, ik zie het in dat boekje toch een lijst ja. met titels. Hoe, hoe gaat dat? Hoe, hoe, hoe verzin je het allemaal? Ja, ja dat, dat, dat gebeurt ergens... Buiten mijn hoofd en dan komt het in mijn hoofd en dan komt het er weer uit. Zoiets gaat het, geloof ik. Op die manier, ik, uh, ik heb daar niet een uh, ja, verklaring voor. Je. Niet? Nee. En ondertussen loopt ook elke week alsof het niks is, maar in de Volkskrant, die column. Ja. ja. Maar dat wordt natuurlijk dan ook weer een boekje. Is het zo dat je... Uh, dat weet ik niet of het een boekje wordt. En het schijnt dat u ook op de radio wel eens bent met verhalen. Dat, dat, dat ontaart allemaal in boekjes natuurlijk. Ja, ja. Nou, dat, dat andere, dat pandemonium, wel, ja. Daar, daar. Maar heb je nu die nieuwe uh, die, de column van donderdag al ingeleverd? Of gaat dat vandaag? Nou, daar vannacht? zit ik nu aan te putsen. Aan te prutsen? Ja. <laughs> Niet zo bescheiden. Ja, nou, echt waar. Het is echt putswerk soms. Vertel eens iets. Uh, nee, want ik, ik wil namelijk... dat is nieuw. Uh, ik ga in deze rubriek, in de boekenrubriek... de kunst van het luisteren toepassen. Dus ik luister voornamelijk. Maar dan moet ik iets vertellen dan nu. Of over tot zoens. Jezus, ja. Nou, het is een boekje met... Uh, uh, ja. Met stukjes. Hè, waarvan ik sommige voor de radio heb gelezen. Voor de VPRO. En andere... Wie heb niet? Ik, andere hebben in kranten gestaan. En, en uh, het zijn in het algemeen zijn het leuke stukjes... Ja. Dan heb ik sterk de indruk. Dus ik vind zelf een paar bijen, die vind ik nog steeds erg. En anderen ja, we weer niet. Geldt. En waar zijn die anderen die nou, doen anderen dus die niet ken leuk, ik... vindt, dat toch in opgenomen dan? Is dat onder ja, maar, druk? Die vind ik ook is heel dat goed. de uitgeverij die dan zegt uh, nee, maar, dat moet daarin? Nee, ik heb het allemaal zelf uh, voorgesteld aan haar geberij. Dus die, die is dan niet schuldig aan. Uh, hoe is dat gegaan op die uh, Dichtersavond met Willemina Kutje in Winschoten? Wou ik nog even vragen. Of, uh, Oh, dat is pastig afgelopen. Hoe heeft hij dat zo voor elkaar gekregen? Die ja, ja, God, dat, dat was een, een, een toevalstreffer eigenlijk. Hè? Ik, ja. boe, ik liep gewoon in Groningen en uh, ik had niks om handen. En daar werd ik toen binnen gelokt. Dus wat, wat is een van vulfop eigenlijk? Een van vulfop. Ja? Zo moet je, is het niet, een, niet een van vulfop, maar een van vulfop. Op de, wat is dat? Dat is een envelop. Oh dan moet, moet het hele stuk, oh, dan moet het hele stukje lezen, natuurlijk. Ik, je moet het hele stukje lezen, dan kom je dan langzaam in. de laatste pagina's. zie ik ineens van Vulfop zijn. Ja, staan. ja, nou, dat is dus... Uh... Grijp je? Ja, ik kreeg net een seintje dat ik mijn bek moest houden. Oh. Dus dat doe ik dan maar even. Oh. <laughs> en uh, je ziet, starten, ik, Ja, ik begrijp ook niet dat mensen ermee bemoeien. Ik, ik voer een gesprek, ik kan dat heel goed. Ja. Dat Wat ik is. allemaal niet uit de mensen weet te krijgen via mijn... Uh, Interpolaties, dat is... Uh... En... Uh... Daarom ben ik ook begonnen met... De, de kunst van het luisteren wou ik toepassen. Ja, jee, maar ben ik daar nu en, uh, de nou, het de slachtoffer van? Nou, het is een proefneming, hè? Ja. Over de ja, hoofden ja, is... van jou, luisteraars. Want er maar... zijn nog steeds luisteraars, lu luisteraars. Maar je moet misschien een... En uh... aan het woord is Remco Kampert over zijn nieuwe boekje Tot Zoens. Ik krijg een beetje genoeg van... Ik, uh, ik ehm Remco Kampert. Een bevlogen schrijver met zijn nieuwe boek Tot, Tot Zoens. Met een fijn omslag op houthoudend papier in de serie Bibliotheek Thuis. Ja, dat klopt. Dat klopt. En wat uh, uh, uh, even een primeur. Ik heb een rubriek De Krant van gisteren. Ja. Maar ik vind het ook wel eens leuk om nu al de titel van je bijdrage... voor morgen in de Volkskrant te weten. Nou, ik, ik, ik twijfel uh, tussen twee onderwerpen. Het ene heet geld. Want dat is nogal in, geloof ik, op het ogenblik geld. Wordt veel over. Of ik dacht het te verdienen van geld. Mm -hmm. Dus ik dacht, daar zit misschien wel een aardig stukje in, maar... Als, ik dat nou, als dat nou niet lukt, dan moet het dus iets anders worden. En dat weet ik nog niet. Omdat nee, zeg het... nou even, ik gaat mij toch helemaal niet om wat het stukje over gaat. Ik wil gewoon nu de primeur hebben voor de ja. luisteraars hier. Dat wij van Ron Flon, okay. Flon nu al weten... dat er morgen in de Volkskrant boven de column van... Ik, hij valt trouwens heel slecht op in de krant, vind ik. Ja? Ik leest er heel gauw over. Je moet het echt weten. Oh. Nou. Hij staat op dat een hele nette plek. op. op ja, de zeven. maar op een of andere manier ja, maar... is die opmaak toch zodanig nou. dat je daar langs bladert. Tenminste, nou. ik vaak. Ja, dat is vervelend, maar dat zal ik ze melden. Maar er komt dus boven te staan: geld. Luisteraars, primeur. Ja. Morgen in de Volkskrant. Remco kampert. Kolompje met daarboven: geld. En ja. ondertekend met. Met mijn hand dan weer. Ja, zeg dan even. Dat ja. is wel leuk. Met... En dan kon ik dan zeggen: dank u wel. Oh ja. Maar dat heeft nu geen zin laat meer. Nu weer, ja. ja. Maar je kunt het toch wel zeggen. En hoe is de stemming in de studeerkamer? De stemming is uh, geladen. Geladen? Ja, omdat het stukje er nog niet is. Nee. Dus vandaar dat ik en, ook wat aanwezig uh, klink. Het zijn heel vervelende momenten voor mij. Woensdagmiddag. Of al gebeld. Uh, hoe laat moet het? Uh... Oh, voor, voor zeven. Dus ik heb... Uh, Een zee van Ik denk het wel. Tijt. Ja. Denk ik. Ja. Hartelijk dank, Remco Kampert, voor al deze uh, verdomd interessante informatie. Ja, ja, en we hebben weer, gemeente. luisteraars, ook een heel andere uh, kijk gekregen op uh, de manier van werken van Remco Kampert uit Haarlem. Ja. Haarlem? Uh, ja, een half is. Bees Ja, naar die kant van ja. Noord-Holland. Ja, nee, ik zeg dat even, anders komen we, we, we Nou ja, oh, dat is goed. Goed. Oké. Okay. Eh, uh, dankjewel. Nou, oké, okay. Gooi je of ik? Ik, uh, ik ga nu uh, de verbinding verbreken. Het gebeurt nu. Ja. Dank dat is Dankjewel, Remco Kampert, zeg dat dan toch. En Remco Kampert hing op bij Ron Vervon met Jacques Plafond... want hij moest nodig aan het werk, dus die column met de titel Geld... zal er vast wel weer gekomen zijn. Heb ik zo onderhand niet een keer genoeg geschreven? vraagt Remco Kampert zich vandaag de dag regelmatig vertwijfeld af. Zou het niet heerlijk zijn om ermee op te houden? De rust, de overzichtelijkheid. De conclusie van deze gedachten is steeds dezelfde. Nee. Zo was eerder deze maand te beluisteren in het VPRO-televisieprogramma Boeken. Mooi zo, Remco Kampert, hij gaat voorwaarts. Woord. Wekelijks wandelt de VPRO met je door de radioarchieven. Vijf uur luisteren naar Radiokunst. Ik heb me afdeeld. Reportages. Ja, als de Jan-Mekraanske Marine had die blokkade gemaakt. En wat zou er nu gaan gebeuren? Daar kwam de ontmoeting... Ja, ja, wat ja. Dat zou tot oorlog leiden. Interviews. Misschien ten overvloede wil ik mezelf nog even bij u introduceren. Johnny van Doorn. Documentaires. Eigenlijk was van het begin af aan heel politiek geangaagd. Vond Schoenberg daarom ook eigenlijk een ontzettende onderdeel. Verhalen en meer. Dedim, kom, kom, En in dit eerste uur op 26 januari luistert u bij Woord... naar een compilatie van interviews die Jacques Plafond had... met diverse schrijvers in het programma Ronflonflon. En we hebben nog één item uit die compilatie van Jacques Plafond. En in dit geval is dat de hekkensluiter Johnny van Doren over zijn boekje Langzame wals. Van het boekenfront. Van het boekenfront. Van het boekenfront. Ja, rustig nou even, van het boekenfrond. Waar zijn mijn aantekeningen? Een boekenrubriek van Jacques Plafond. Anneke, ik bedoel dat meteen met de met Een boekenrubriek met Jacques Plafond. Wat ja. Tom neem nou eens een keer op. Ja? ja? Hallo daar. Hallo? Van Doorn. Van Doorn. John van Doorn. Luisteraars, ik praat met Johnny van Doorn. Uh, vroeger heette hij Johnny de selfkicker. Dat is lang geleden, maar het staat nog in mijn geheugen gegrift. John? Ja. Ja. En uh, John heeft een nieuw boekje op de markt geworpen en dat heet... Uh, dat heet... Ja, la langzame Wal. Langzame val. Ja. Oorspronkelijk wou je dat noemen... Uh, valse, lente. Uh, valse Lente. Valse land. Valse Lente. Land, valse Lente. Valse Lente. Ja, maar... Vertalen, wat, val. mag ik even alsjeblieft. Ja. Uh, dat... Uh, nou ja, zeg het zelf maar eigenlijk dan. Oh nee. nee ik, was, uh, uh, ik speel het even terug naar mezelf. Want, eh, of tenminste niet naar mezelf, maar ik wou even weten van jou. Uh, ben ben je er nog? Ja, ik ben er. Ja, wel... nee, zeg maar. Hoe is het uh, met uh, Yvonne? Prima. Oh. Ja, maar laten we nou niet afdwalen naar dat soort huiselijke kletspraatje. Want straks ga je nog vertellen wat je vanavond gaat eten. Wat gaat je overigens, als ik even tussendoor mag vragen, eten vanavond? Biestek met en champignonnetjes? Hazenpepertje. Hazenpepertje. Ja. Ja. Met, met rode kool. En, uh, maar om even ja, okay. op het boek, boek terug te komen. Ja. Eh, uh, Vals Land. Er was al een titel van een andere schrijver. Ja, dat was, uh, die hadden, was een Kellendonk. Kellendonk? Ja, die had het ergens gebruikt in zijn boek als een titel van een hoofdstuk. En, een titel van een hoofdstuk. Was, uh, ja, had hij was dat gekaapt? Omdat, omdat Joe een, wel eens in cafés plachten schreeuwen en hele uh, uh, uh, verhalen al half. Uh, <laughs> Declameert. Misschien heeft hij dat dan opgevangen, die Kellendonk. Die nee, dat deed ik vroeger, al De laatste tijd ben ik wat dat betreft veel... Uh, toen heb je misschien lopen, ergens Valsland geroepen. Toen dacht Kellendonk in een hoekje. Zou dat zou, zo gegaan dat kunnen zijn? Kunnen. Ik, wil, ik wil niet direct een beschuldiging uiten, maar er is toch rond die Kellendonk... het een en ander een hele discussie aan de gang. Maar ik wil het nu niet over Kellendonk hebben, maar over you. Johnny van Doorn. Luisteraars, ik praat met Johnny van Doorn. Vandoor, naar aanleiding van het verschijnen van zijn nieuwe boek... bij de bezige bij verschenen, een Langzame Wals en... Uh... Ja, je, je weet dat die Langzame Wals uh, uh. oorspronkelijk eigenlijk vandaan komt, hè? Dat Luister. Dat die, die titel vandaan komt. Ja, natuurlijk wel goed. Je hebt uh, ontleend aan een passage in het begin van het boek... Nee. mijn eenzame oude vaderbezoek. En uh, die maakt een soort uh, walsbeweging door de kamer... met een uh, kruimeldief van een handig stofzuigertje. Nee, kijk, mijn vader die is dan oud en die wil dan toch sportief doen... En die wil niet dat ik daar ga stofzuigen, die heeft dan die kruimeldief. Ik krijg niet zoveel bezoek, maar af en toe nog wel wat bezoek. En dan liggen daar voor zijn televisie dan soms nog wel wat worstvelletjes of wat kaasresjes. En dan gaat hij dan met dat met een handige kruimeldief, die gaat hij er dan eh, stram mee die restjes ophappen. Maar... Eh, Fantastisch ook dat het, dat thema die, dat voor dat een verhaal. Dat ik nog best mee kan, nou, maar even u, uitspreken. Het zijn allemaal helemaal kleine oh, meubeltjes oh, ja. van die heleboel, nou, kleine meubeltjes. Wat hij dat allemaal mee? Wat? Om die meubeltjes draait hij heen. En toevallig stond er een langzame wals van Chopin op de radio. En terwijl hij dus aan het ronddraaien is, op die langzame wals van Chopin, Dat ben ik een beetje op de gedachte gekomen om het boek toch maar langzame wals te noemen. Fijn. Wandelend in, eh... Moet ik nog even piano gaan spelen, trouwens? Ja. Zullen we nog even doen? Ja. Wacht even, dan, eh... Een beetje Chopin, hè? Ja, doe dat. Ja, naar aanleiding van dat ja, eerste ja. verhaal. Dat vind ik heel goed bedacht, John. Ja, tot ziens ja. al van een een stukje piano. Oh. Even wachten. Dag, John. Wat? Wat gebeurt er nou? En hierbij, luisteraars, moet u u voorstellen... dat de vader, de oude vader van Zon van Doorn... met de kruimeldief worstvelletjes opzuigt... Probeer het toevallig te stellen en neem anders het boekje ter hand als je dat al gekocht moet hebben en als je dat nog niet gekocht hebt spoed je dan naar de boekhandel. Die dikke die speelt nog een aardig uh, mopje weg, hè? Hij wilde bewijzen dat hij visite nog best meekon. Hij had nu een kruimeldief gepakt. Zo'n verrekt handig stofzuiger, zonder snoer dat, zoals de naam het al zegt, heel rap kruimeltjes van het tapijt pikt. De radio stond aan. Er klonk een wals van Chopin... die hem met zo'n kruimeldief iets wat stram... doch charmant in het ritme bracht. Hij schrikkelde gebogen rond tafeltjes... staande schemerlampen en een plusje bankstel. Een dans macabre, als je aan zijn leeftijd dacht... Tot zover John van Doorn. En tot zover ook Ron Flonflon met Jacques Plafond... in dit eerste uur van Woord bij de VPRO op Radio 1. Een bijzondere compilatie van gesprekken... die Wim Teeschippers, alias Jacques Plafond met schrijvers voerde. Heeft u vragen over Woord of wilt u opmerkingen aan ons kwijt... dan wel iets aanvragen? Mail dan naar woord.vpiro.nl. Informatie over het programma die vindt u op onze openbare Facebookpagina. Dat is www.facebook.com.nl En via diezelfde pagina kunt u zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. En op die pagina staat trouwens ook nog een prijsvraag, die van vorige week. Waarmee u kans maakt op een exemplaar van het nieuwe boek van Christine Otte, Getiteld Om adem te kunnen halen. U kunt nog tot en met aanstaande zondag meedoen. En komende dinsdag ontvangen de winnaars een bericht. Uitsgeverij Atlas Contact heeft drie exemplaren ter beschikking gesteld. En ik heb volgens mij nog wel even tijd om die vraag ook live in de uitzending te stellen. Wat is namelijk de quizvraag? Welk boek had Christine Otte zelf graag willen schrijven? Is dat A Bad Beautiful van Jeff Dyer? B. Terug naar de kust van Saskia Noord? Of C, elementaire deeltjes van Michel Houellebecq. En het antwoord ligt verborgen in de compilatie van gesprekken van vorige week tussen 6 en 7. En uh, die kunt u ook weer terugluisteren via die Facebookpagina of uh, via de speciale app. Um, ja, er zijn allerlei mogelijkheden om uh, woord opnieuw te beluisteren. Het antwoord kunt u ook schrijven en dat kan dan weer naar de VPRO... ter attentie van woord, postbus 11 1200 JC in Hilversum. Ah ja, luisteren via die speciale radiogemist-app voor iPhone van de VPRO. En je kunt je ook abonneren op de podcast. En dat is vpro.nl slash woord-podcast. Nou, het is bijna tijd voor een kort journaal. Dat is wel heel veel informatie, zeg. Zo midden in de nacht. Het is niet te onthouden gewoon. Blijf luisteren, want in het volgende uur hebben we weer prachtig materiaal van een bijzondere radiomaker. En in dit geval is dat Tony van Verre. Dus heel graag. Tot zometeen. Oh, my God.